Uur. Waterwalgemoed met het nws journaal In Iran zijn verdachten opgepakt van de aanslag op de militaire parade zaterdag in de stad Avas. Volgens Iran gaat het om een groot netwerk, maar het is onduidelijk op wat voor netwerk de regering doelt en hoeveel mensen er zijn opgepakt. Bij de aanslag kwamen 25 mensen om het leven. Iran heeft de Golfstaten, de Verenigde Staten en Israël beschuldigd van betrokkenheid. Verder is onder andere de ambassadeur van Nederland op het matje geroepen. Nederland zou onderdak bieden aan een Iraanse oppositiegroep... die door Iran wordt beschouwd als een terreurorganisatie. De Europese Centrale Bank vindt ING niet brexitbestendig. Het Financieel Dagblad meldt dat de bank daarom mogelijk... de handel in obligaties, valuta en tientallen handelaren... terug moet halen uit Londen. De ECB eist dat banken voldoende personeel en kapitaal... in een EU-lidstaat hebben... Als de Britten breken met Europa is ING de toegang kwijt tot financiële markten. De bank heeft twee jaar geleden als bespaningsmaatregel... een groot deel van zijn handelaren naar Londen laten verhuizen. De fabrikant van de elektrische bakfietsen van het merk Stint... laat alle 3500 exemplaren die in Nederland rondrijden onderzoeken. Veiligheidspunten worden nagelopen en onderdelen worden preventief vervangen... Aanleiding is het dodelijke ongeluk op een spoorwegovergang in Os... waarbij vier kinderen in een stint om het leven kwamen. Mogelijk was er iets mis met de remmen. Serious Request komt niet meer uit het glazen huis. In plaats daarvan voeren drie FM-dj's door het hele land opdrachten uit... die het publiek bedenkt. Het radiostation blijft zich, net als bij eerdere edities van Serious Request... inzetten voor het Rode Kruis... Dit jaar is er niet één thema, maar zijn er tot drie. Reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld... en noodhulp bij oorlogen en conflicten. Het glazen huis stond elk jaar in een andere stad. DJ's lieten zich er zonder eten voor het goede doel opsluiten. Het weer vanuit het noordwesten buien, soms met hagel en misschien onweer. Tussen de buien door ook zon, en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Your blood like when a freezer just like ice And there's a cold and lonely light that shines from Een heerlijk begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. door de, de scheffren LT John uit de jaren 80 en I'm still standing. Ja, wat gaan we nu uur uh, 3 allemaal nog doen, Albert uh, jan Ja, natuurlijk uh, de verschil in aanvangstijd van in plaats van half drie uh, drie uur van uh, SV Zandvoort. Wedstrijd thuis tegen uh, Monnikerdam. Gaan we over een uh, tweetal pla platen allereerst weer even schakelen met Joop van Es voor de stand van zaken in de tweede helft. Ze dus gingen de rust in met een uh, 1-0.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 Het draait allemaal om de disco, oftewel de D.I.S.J.O. Je de gauw oude single van uh, Otterwan. Zo dadelijk schakelen we weer naar Duintjesveld. De tweede helft van de wedstrijd vandaag. SV Stadvoort tegen Monnikerdam. ...vanavond tussen 7 en 9, luisteren naar CFM... ...dan word je vast en zeker dit plaatje ook weer loskomen. Electricity, de nieuwe zin van Silk City, Dua Lipa... ...en uh, Mark Ronson, een hit van dit moment. Voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag... ...SV Samford, Monnikendam gaan we weer naar Joop van Disse ...op Duintjesveld. Goedemiddag nogmaals, Joop. Ja, ik kom terug weer op Duintjesveld, moet ik eigenlijk zeggen. Want de tweede helft is alweer 13 minuten oud. Zo rap gaat dat. En Zandvoort is eigenlijk min of meer herboeren uit, uit de kleedkamer gekomen. Het speelt veel sneller, het speelt veel meer op de helft van Monikendam. En Monikendam probeert dat tegen te houden door middel van overtrainingen van Anders wat Kleine overtrainingen, grote overtrainingen, zojuist een gele kaart nog gehad. En Sandwich is nu de aanval. Daar zullen we het zien. Oh, is volledig foute baas. Hij probeert inderdaad Butwater te bereiken. Maar hij doet niet anders dan de verdediger van Monikendam te bereiken, die nu alweer in de 16 meter gebieden van het zijn. En dan moet Sandwich weer oppassen, omdat het gewoon een heel snel spelletje is dat we vanmiddag hier op de mat zien. Uh, Madridam nog steeds in balbezit en daar probeert ze even kijken wie is dat. Uh, ik denk, nee, ik kan het niet goed zien. Ik zit precies aan de andere kant van het veld. In ieder geval, dit water is weg. Dit water, voor de linkerkant van het veld. Nee, rechterkant dan moet ik zeggen. Het gaat hakken. Uh, uh, hij haakt uh, verkeerd, want uh, de bal werd uh, gestopt. En uh, wordt nu weggewerkt door Madridam. Uh, nu komt uh, Michiel Coen naar de uh, fries Caprice. terug naar uh, Van der Berg. Van der Burg. De burg op de linkerkant speelt daar uh, Rafaai in. Rifaï, moet ik zeggen. Rifaï naar Kastien. Kastien weer uh, in balbezitten. Speelt daar het Nijzerberg Die wordt er neergelegd. En wordt er wordt een peltie. hij of niet? Nee, het is net buiten het Ik had alles vermoeden. Uh, uh, was hij 10 centimeter meer in richting doel geweest, dan had hij bal absoluut op de zip gelegen. Want Nijzerberg werd daar onreglementair uh, onderuit gehaald. En ik denk dat zowel kastien als water zich achter die bal gaan plaatsen. Ba water met links en kastien met rechts. En Ze spreken nu het een van uh, Ja, af. Ik ben benieuwd, want dit is uh, echt uh, 20, 30 centimeter buiten het stofstokgebied. De gaat 9 uh, passen afmeten om de muur op de juiste afstand te zetten. Die moet nog een stuk achteren. <coughs> <coughs> dit is een grote kans voor zandvoort. En ja, ik, ik vermoed dat dit water dat gaat doen. Maar voor hetzelfde geld gaat de huisje nice Castine dat doen. We zullen het af moeten wachten. Er is nog geen fluitje al gegeven. Uh, de scheidsrechter geeft wel wat aanwijzingen. We moeten spelen terug. Daar is het fluitje. Die gaat dat doen? Castine, Cassini. Cassini. Oh, oh! Rakelings! Rakelings aan de verkeerde kant van de paal. Uh, het was een prachtig mooie genomen vrij schop. Goed geplaatst. Maar aan de verkeerde kant van de paal, dus dit is van steeds 0 1 voor Monakedam. En de keeper van Monakedam, uh, die uh, schilder, die mag die bal uit gaan nemen vanaf de 5-7-lijn. Monakedam wordt nu met de wind tegengespeld. Het, het is niet sterke wind, maar het staat toch wel. Uh, het is koude wind ook, want het is erg fris hier op de Duinse zelf moet ik zeggen. En daar is Monakedam toch weer in balbezit. Monakedam, dat. Uh, hij uh, probeert die bal in, in balbezit te, te houden en Sandford probeert er alles aan te doen om dat niet uh, voor elkaar te laten krijgen. De nummer 7 weer, Dit is uh, Robin Schaaf die uh, staat uit het buitenspel, Gepacht en uh, en gefloten door de scheidsrechter En moet ik even kijken hoe de man heet. En dat is uh, Sander Stoffer, dat weten we ook weer. In ieder geval gaan we weer terug binnen naar de studio. De stand is 0-1 en we spelen in de 61ste minuut. In ieder geval meer kansen voor de SV Sanford in de tweede helft. Dankjewel Joop voor dit moment.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 Night on his steed. Now you know how happy I can be.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 over deze hit van Queen in the crazy little thing called Love. Zo meteen gaan we naar Duitsveld, het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Stamvoort tegen Monnikendam met Joop van Espen is deze. In De jaren 80 was dit de signaal van Jellybean. samen met Madonna in de Sidewalk Talk. Ja, voor het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort, uh, Mollekendam. Oh nee, niet slot. Hoe kom ik daar nou bij? Nou, we gaan in ieder geval weer naar uh, Jovenis uh, toe... voor uh, het vervolg van de tweede helft, zou ik het zeggen. Nou Rob, het schiet in ieder geval een aardig en top. Dus nog waren 13 13 minuten op de, op de klok te spelen. Dat zal ik misschien wel wat bijtellen... want het is ondertussen gewisseld. Van Damme heeft net... Maar van dan Dam moeten wij horen. Monnetendam heeft net uh, zijn aanvoerder gewisseld, die werd raakt raakte in de stadsgebied. En het uh, uh, dat uh, gaat nu achteruit voetballen. En dat is het uh, daar, uh, uh, uh, Refy. ik moet toch even, die, uh, die namen, weten allemaal hoor. Kerstien, Kerstien, probeert hem aan te passeren. Dat lukt hem uh, bijna, ja, nu je weet het in ieder geval wel. Uh, Jurjemans, Muns is te snel voor zijn tegenstander is eerder bij de bal. En die speelt nu, even kijken, wie uh, is dat? Keershoff aan. Keershoff, een hele diepe bal en dat is te ver voor Butwater, te diep, te snel, te hard. En Butwater is niet snel genoeg om die bal te kunnen halen. Met andere woorden, voor en Monikadam, mocht de bal vanuit de 5 meter lijn weer in het spel gaan brengen. Zandvoort dat, uh, probeert met alle macht om die achterstand om te draaien, in ieder geval een gelijkspel. Dat lukt nog steeds niet. Uh, Monikadam is gewoon uitgekookte ploeg. Maak net even een overtredingje. Het wordt net een en denkt oh, zal ik er fluiten of niet. Ja, En dan doet hij het niet en dan is het gewoon de bal voor van voor Madrid. En dat is een beetje irritant, maar het is wel een spelletje. Het is een ploeg die al jaren in die tweede klasse speelt en die uh, gewoon uh, een, goed, een sterke ploeg is. Het moet ook wel vorig jaar derde geworden, dat doe je ook niet zomaar. Ondertussen probeert kastenvries die bal te pakken te krijgen, dat er niet. De keeper, de, de, ja, de keeper heeft ondertussen de bal, hij kreeg die aangekopt door een van de verdedigers. En koppelt hem terug op de, op de keeper, dat mag nog steeds. Nu, Julian Mons probeert die bal weg te koppelen, dat lukt niet. Nummer 17 van... Uh... Van Dam, dat is uh, Jeffrey Gitz, die gaat daar die hoek in en ik kom de bal terug. Nee, het is uh, Rifai die de bal heeft. Rifai. Naar uh, um, even kijken, wie is dat? Berg. Berg, ja, berg. Probeer iemand te passeren, berg. Speelt hem daar diep naar nou, ja, boetwater. Water kan hij hem aannemen op de rechterkant. Waar het levensgevaarlijk is. En het is net nog een prachtige mooi schot wat dat op de toe uh, eindigde helaas voor Zandvoort. Zal het nog ingooien vanaf de rechterkant. Goed Magielsen, Michielsen moet ik zeggen. Michielsen, nog, nog steeds gaat naar die achterlijn. Kan hij die bal voor krijgen? Nee, dat kan hij niet. wordt goed verdedigd door twee man daar. En Michielsen is nog steeds in, in die bal bezit. En die gaat nu over de zijlijn San van het magooien. En dat doet Michiel ze zelf en die gooit aan. er aan. Er verkrijgen een paar verdedigers tussen. Dat kan ik niet zien. In ieder geval mag Monika dan verder gaan. Nee, Dat is je in kassenvriest. En meter gebied. Kan ik kan het pant klaar leggen? Nee. Daar wel. Kom, even kijken. Invallen van zon voor de roxy groot. Helaas, Zandvoort, de weer achteruit. En dan gaat die Jeffrey Gits weer. Een hele snelle rechter spits. Die nu alleen nog even Riva voor zich heeft. Maar Riva, die die wint het. Rivai wint het en Safs kan uitverdedigen via Casting uh, naar Michielsen. Uh, Michielsen Michielse naar uh, Water. Water op de rechterkant. op de helft van Maneken uh, Dam. Daar speelt hij, uh, een Nijzerberg in. Berg die draait zich om. En die legt die bal klaar. Nee, die gaat via het voet van de verdediger. Weer naar, uh, buiten het safs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 Jij was altijd diegene die graag showde en pro. Ja, die alles liet zien wat je had. Ik zie dat geluk veel te lang naar je longtje. Wat is er nog over van wie ik had bang? Jij liet me vallen. Ik zat in de pure, en dat het slecht met me ging. Daar zat jij niet mee. Zonder blikken of bloos, ah, je was zo uitgekeerd Zijn je in woorden dat je wil wat meer had verdiend.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 Ja, ik zat in de puzing. En had het slecht met me Dat zat jij dus. En we gaan uh, naar Jan Fris, het slot van de wedstrijd. Ja, inderdaad, het slot van de wedstrijd. Het stadion klopt dus aan, aan de staat op 90 minuten. En er waren drie corners van Sanford achter elkaar. En daarna een peer van Rock Groot. Gigantisch, de 16 meter maar die gaat zelfs over het clubhuis heen. kun je nagaan hoe hard in hoog hij was. Maar goed, Sanford staat nog steeds op achterstand. Hij probeert wel aan te doen om dat om te draaien. En natuurlijk probeert het dat tegen te gaan. Weer Sanford aan de rechterkant, een witwater die moeilijk heeft. Een paar mooie vrije schoppen heeft gehad. En nu weer een overtreding op zich kreeg. Heel snel nemen. Water, dat? je uh, nou, moet toch wachten, want er staat weer een speler van uh, Modigdal voor de bal. Dus zij kan hem niet nemen. Natuurlijk, bewust uiteraard. De is de Kerkman gaat mee. Ja, of je nou met 1 of 2 nog 3, dan maakt helemaal niks uit. Nu staan ze in ieder geval met voor de doel van Dam. Komt die bal, komt laag in de mond. De hart uh, even kijken, uh, dat is groot. Geef hem een uh, hoge bal. Laat je berg, kan hij wel aannemen? Berg, uh, en een schot. Nee, wordt tegengehouden door een verdediger van Monnikerdam. <tie> nu gaat die bal weer over de achterlijn door een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 En dan uh, uh, heb nu. Water naar Jurje Mans. Mans, even kijken hoe je zit op de zijkant. Kan ik kan het niet zien. Dit is in ieder geval nu de uh, uh, nee niet kastje dat is uh, <coughs> bijna uh, Ripa die helemaal naar voren is gekomen en door kan stomen door het 16 meter gebied. Zover is het nog steeds niet. Melkendam kan uitverdedigen. Doet dat heel rustig, heel, heel slim en uitgekookt naar de rechterkant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 say yeah.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 En over haar nieuwe single, jij en ik. En daarnaast natuurlijk veel gevarieerde muziek. Een heleboel gevarieerde muziek. Entertainment for you. Zo is het. <laughs> <laughs> Zo is het, dadelijk na vijf uur bij CFM. Hebben wij nog wat te melden? Jazeker, alle golflieven hebben ze opgepast. Vrijdag, zaterdag en zondag niet het huis uit. Want dan is het drie dagen Ryder Cup. Ik ga het niet uitleggen hoe dat in elkaar zit...